Na de huldiging van Ajax gisteren op het Museumplein in Amsterdam... zitten nog vijf mensen vast. In totaal werden er 34 mensen aangehouden... voor onder meer het gooien van vuurwerk richting podium... belediging en mishandeling. Volgens de politie is dat relatief weinig voor zo'n groot evenement. Die spreekt van een feestelijk en rustig verlopen huldiging. Het was voor het eerst sinds 2011 dat de club op het Museumplein werd gehuldigd. Toen ontaarde het kampioensfeest in Rellen. Sindsdien werden kampioenschappen bij de Johan Cruijff Arena... in Amsterdam-Zuidoost gevierd. CDA-bewindslieden houden zich op de vlakte over de vraag wie de nieuwe CDA-fractieleider moet worden. Volgens staatssecretaris Knops is de vraag niet aan de orde, omdat de fractie erover gaat. Vicepremier De Jonge wil nog niet zeggen of hij de ambitie heeft om partijleider te worden. Minister Hoekstra zei eerder dat hij de vraag waardeert, maar dat hij er keihard aan het werk is als minister van Financiën. CDA-leider Buma vertrekt. Hij wordt burgemeester van Leeuwarden. Kiki Bertens heeft zich bij het tennistoernooi van Rome zonder te spelen geplaatst voor de halve finales. Ze zou vandaag in de kwartfinales tegen Naomi Osaka spelen, maar die trok zich een half uur voor de wedstrijd terug. De Japanse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure aan haar rechterhand. De halve finale is morgen. Haar tegenstander is een ongeplaatste speelster, een Tsjechische von Drussova of de Britse Conta.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 He has ordered His angels to protect you on all your ways, to carry you on their hands so that your feet are not hurt by stones. En hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch. En dit keer weer spiritueel op vrijdag natuurlijk met Greet Vermeulen. Goedemiddag Greet. Goedemiddag Roy. Leuk dat je weer bent hier in de studio. Ik heb er zin in. Ja, wij, ik ook. Um, we gaan er een, een leuke, een mooie uitzending weer van maken. Uh, wat, wat gaan we voor uh, thema's behandelen vandaag? Nou, ik heb uh, regelmatig mensen die mij vragen stellen hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. En daar wil ik graag tijdens deze uitzending antwoord op geven. Nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Uh, vorige week begonnen begon we de eerste spirituele uitzending. Hoe is die bevallen? Ja, geweldig. Hele leuke reacties over de kleuren. Dus daar uh, ben ik blij mee. Heb je, heb, wel, welke reacties heb je gekregen bijvoorbeeld? Oh, ik heb even gekeken of ik die kleur in mijn kast had liggen. En oh, daar heb ik nooit aan gedacht. Maar daarom is die kleur daar goed voor. En... Uh, mensen met kleine kinderen helemaal van... oh, dat ga ik doen, want dan wordt hij rustiger. En dat is gewoon heerlijk om te horen, want dan bereik je toch mensen. Nou, dat zijn mooie reacties. Niet zeker weten. Nou, heeft u ook feedback of wilt u een vraag stellen aan Greed? Dat kan. U kan bellen naar 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Of u kan een e-mailtje sturen met uw vraag. En als u teruggebeld worden kan, wil worden, kan dat ook. Dan kan u een e-mailtje sturen naar g.vermeulen@zfmzandvoort.nl. En we gaan kijken wat deze uitzending brengt, brengt Greed. Heel goed, heel goed. We laten het gewoon over ons heen komen.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 Opstaat of na een zomerse bui Ik word al week bij de gedachte Jij die loopt in mijn lievelingsdraaar Het is mijn hand die jij plots vastpakt Als ik weg naast jou fiets Komt ook, dat is nou het gekke Zelfs door helemaal niets heb je.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 Ik heb je lief van Paul de Leeuw hier op Zandvoort Lunch en uh, de spirituele uitzending van Zandvoort Lunch die wij elke vrijdag hier hebben van uh, 12 tot 2 uur smiddags. Geweet? Uh, even, even een vraagje. Uh, stel mensen hebben een vraag aan je. En ja. um, op welke antwoorden kan je ze bij, of nee, welke vragen kan je ze een beetje bij helpen? Eigenlijk bij heel veel vragen, alleen vragen over gezondheid. Ik zeg altijd een dokter heeft ervoor geleerd, ga daarheen. Want daar geef ik geen antwoord op. Ze kunnen van gene zijde wel wat geven. Maar ik blijf verantwoordelijk wat er uit mijn mond komt. En ik heb heel veel moeite met mensen die over een relatie gaan vragen. Want de enige die weet dat je relatie niet goed is, ben jezelf. Nou, dat is een mooi antwoord. En heeft u een vraag aan Greet? Bel dan 023-573-0393. Nogmaals, 023-573-0393. En dan belt u naar de studio. En uh, alles gebeurt discreet. Dus geen achternamen. Nee. En je gaat niet te diep op het verhaal in. Zeker weten niet. Greet, uh, ja, heb een vraag gekregen. En dat. Um, ja, of diverse vragen gekregen... en dat ging ook over, over voor al andere soorten dingen hè, wat, ja, je, wat jij doet. Ja. Dus heb je misschien een, een, een leuke vraag uh, voor, ja, je, voor je neus? Ja hoor, ik had namelijk uh, op Facebook... van heb je andere vragen over spiritualiteit. En daar zijn best wel wat vragen op gekomen. Zoals iemand vroeg, is iedereen spiritueel? Dan zeg ik van, we worden geboren... en we worden allemaal met een heel mooi stukje bij ons geboren. We hebben allemaal een heel mooi stuk gevoel meegekregen... Maar door jeugd, door ervaringen... door iedereen die zich met jouw opvoeding bemoeit... ben je eigenlijk verleerd om naar je gevoel te luisteren. En als je daar weer naar durft te luisteren... en je durft nee te zeggen en van jezelf te houden... dan zal je zien dat er toch een stukje naar boven komt... dat je voorgevoelens hebt. zoals iedereen een beetje heldervolend. Je kan iets tegenkomen dat je denkt... en er een kippenvel bij krijgen. Ik zeg altijd, durf daarna te luisteren... Want dat is een waarschuwing. En ook als je iemand tegenkomt onderweg. Dat je denkt, wat moet ik hiermee? Ik ga nooit zeggen dat je iemand links moet laten liggen. Maar jij bepaalt de afstand dat iemand bij jou mag komen. En als je daarna durft te luisteren... en steeds meer naar jezelf durft te luisteren... of dat nou met familie of wie dan ook te maken hebt, dan weet ik zeker dat je... Heel erg sterk een eigen stuk bij je gaat dragen. En dan kunnen wij als mediums eigenlijk thuis blijven. Want dan durf je naar jezelf te luisteren. En bij de een is het meer dan bij de ander. Ik ben geboren met deze gave. en is eigenlijk nooit bij mij weggegaan. Maar je kan nooit zeggen: Ik ga een cursus doen. en ik word medium. Want dat gaat niemand beloven. Want dat ligt aan degene boven die dat doel voor jou hebt neergelegd. en niet aan ons. Maar ga wel van jezelf houden. En daarom is een cursus intuïtieve Ontwikkeling altijd heel goed om te doen. Want dan leer je van jezelf houden. En leren naar je gevoel te luisteren. Dus dat adviseer ik wel altijd iedereen. Maar ga geen 600 euro neertellen voor een cursus... waar ze beloven dat je spiritueel bent en dat je medium wordt. Want dan zeg ik, zonder van je geld, ga een leuke jurk kopen. Dat nou, is dat, mijn antwoord. Dat is een mooie antwoord. En als je in ieder geval uh, luistert naar dit mooie programma uh, en je hebt een vraag, nogmaals 023 573 0393. Stevie Wonder hier op ZFM Zandvoort. Ja, Greet. We hebben een, een, een vraag binnengekregen via ja. de e-mail. Ja. Ik heb een bericht van Robert. En Robert vraagt waarom hij alle of negatieve dingen naar hem toe trekt en niet de positieve. Als ik met je in aanraking kom, kom ik met iemand in aanraking dat ik eigenlijk tegen je wil zeggen: ga eens wat deuren sluiten en ga eens bij jezelf naar binnen. Want ook jij legt, legt het een beetje bij jezelf neer, lieverd. Je bent iemand die heel duidelijk zich enorm veel dingen aantrekt... en eigenlijk niet goed naar jezelf luistert. Ik zou zo ontzettend graag willen dat je eens alles om gaat draaien. En als iemand negatief tegen je begint... of negatieve dingen, dat je zegt, dit is niet voor mij. En dat je de dingen om gaat draaien. Als je hier niet uitkomt, zou ik je enorm graag eens een keer... naar iemand toe willen sturen voor een privéconsult... Want er zit zo'n hoop bij je. En ik denk dat daar telefonisch, of zo, niet echt oplossingen voor te vinden zijn. Dus ik ga je straks even iemand uh, met een mail doorsturen. Waar ik tegen jou zou willen zeggen. Ga daar eens echt even een consult doen. Want dat je even wat ja, handvaakjes aangereikt krijgt. Want er is eigenlijk te veel bij je neergelegd. Maar je hebt het ook bij je neer laten leggen. En ik wil graag dat je bepaalde deuren dicht gaat doen... en het anders aan gaat pakken. Ik hoop dat ik hierbij een beetje geholpen heb. En dat was een vraag van Robert. En zoals u hoort... Zoals u hoort kunnen wij ook uh, ja, e-mailtjes uh, ontvangen. En dat gebeurt met het e-mailadres gvermeulen.zfmzandvoort.nl Heeft u een vraag gereed, dan kan u daar een e-mailtje sturen als u niet op de radio met uw stem wil. We gaan weer muziek draaien en dat is uh, André Hazes met Als je alles weet. De wereld Het is nu zo somber wie had dit kunnen denken. Als ik dit had geweten, had ik wel gegrepen. om niet van jou te houden, maar dat is nu te laat. Als je alles weet en je kan opeens de zon verdwijnen als zij al verlaat? Dan wordt alles kil en je voelt je leeg. Ja, dan moet het koud, want jij moet nu alleen meer leven. Als je alles weet en je denkt niet na, kan opeens de zon verdwijnen. Gaat dan open Een wereld die je niet meer kan ontlopen Dan, dan is het dan te laat Ik heb hier nog een foto Kan je na twee dagen Je vroeg mag ik hier blijven Dat hoefde jij me niet te vragen Het kwam niet bij Op dat moment, de zon niet meer zal schijnen Als je alles weet, en je denkt niet na Kan opeens de zon verdwijnen, als zij al Dan gaat alles veel en je voelt je leeg.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 Je alles is en je denkt niet na. Kan opeens de zon verdwijnen? Ondertussen krijg ik een heel mooi bericht binnen... maar dat, dat laat ik wel even buiten hier op de radio. Allemaal, we gaan niet uh, beginnen met de opname... van de. We gaan niet beginnen met de opname... maar we gaan wel beginnen met het, uh, met het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... met Dolly Tempierik.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 De verdachte is meegenomen voor verhoor... en het is nog onduidelijk waarom de beschonken man het slachtoffer aanviel. Nu bekend is gemaakt dat de Formule 1 toch echt naar Zandvoort komt in 2020... is er heel veel vraag naar slaapplekken. Golfbaan wordt daarom volgend jaar mei tot racecamping... Race nou, je kan ook gewoon racecamping zeggen, te bierik... racecamping Zandvoort omgedoopt met plek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 Maar er kunnen ook plekken met meer comfort en rust geboekt worden. Het is dus niet mogelijk om je eigen teentje mee te nemen. De verblijfkosten zijn minimaal 75 euro per persoon per nacht... en je boekt een arrangement van donderdag tot en met maandag. Inmiddels hebben al tientallen geïnteresseerden contact opgenomen... met de organisatie van de racecamping. En de website is vanaf vandaag online. Het is nog onduidelijk in welk weekend van mei de races plaats zullen vinden...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 Dan nog een laatste berichtje. Het is geen nieuws, maar wel leuk. <laughs> Wat is namelijk uh, het komend weekend een lentefestival. En speciaal voor het lentefestival Bloemendaal... zal op zondag 19 mei 2019, dus ja, uh, overmorgen... valkenier Martin van BirdLife.nl op de ruïne aanwezig zijn met zijn roofvogels. Nou, dat is een mooie gelegenheid om eens dichter in de buurt te komen... van deze fascinerende dieren... Ook is er de mogelijkheid om een keer te handboogschieten. De tijd waarin je hier aan deel kunt nemen... en dat allemaal al het vrijst kunt zien, is tussen 12 en 4 uur. En dankzij de gemeente Bloemendaal zijn deze extra activiteiten mogelijk. Je betaalt alleen de normale toegangsprijs vanaf 12 jaar. Dat is 5 euro. En kinderen van 4 tot 11 jaar is 3 euro. Dit gebeuren dat is allemaal dus bij de ruïne van Brederode... En in de folder van het Lentifestival Bloemendaal... staat helaas ten onrechte dat dit ook mogelijk is op zaterdag 18 mei. Dat is niet zo. De ruïne van Brederode is wel beide dagen open, van 11 tot 5. Met voor de jonge bezoekers altijd een leuke speurtocht. En ze kunnen ook Oud-Hollandse spelletjes doen op de voorburg... zoals schuilen en Hoefij gooien. Voor meer informatie over alle activiteiten tijdens het Lentifestival... dat gehouden wordt van 17 tot en met 19 mei 2019... Kun je terecht op de website Lentefest www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/Lentefestival. Dus voor die mensen die niet aan de max verstappen dagen mee willen doen, die kunnen daar lekker de rust van de ruïne opzoeken. Tot zover het regionale nieuws, Roy. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is op deze vrijdag bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook het zonnetje. Lokaal is wat lichte regen mogelijk, maar over het algemeen blijft het in onze regio droog. De wind waait uit het oosten en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Lokaal valt er wat lichte regen en de temperatuur gaat dalen naar een 9 graden. Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar er zijn toch ook weer wolkenvelden... en in de middag komt het tot buien waarbij zeker onweer mogelijk is. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en het wordt 20 graden. Dat is dan weer wel lekker. Aan zee komt later op de dag een zwakke zeewind te staan... met als gevolg dalende temperaturen op de stranden.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 Tot zover het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. Ja, en heeft u een bericht voor Greet of wilt u wat vragen, Greet? Bel dan 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Of stuur een e-mailtje naar g.vermeulen@ zfmzandvoort.nl Heeft u een spirituele vraag of heeft u gewoon een vraag die u gewoon wil vragen? Dat kan allemaal in deze spirituele uitzending van Zandvoort Luncht. Ik ben niet bang meer ik loop niet langer weg Al die angsten, ach ze zijn meestal onterecht Ik ben niet bang meer voor de loodzware gedachten in de nacht Want weet je al met al, zijn ze zoveel Tijden, betere tijden Ik ben niet bang meer Voor de beren op de weg Ze gaan hun gang maar En ze zijn meestal toch niet echt. Ik ben niet bang meer voor wat het lot me altijd brengen kan. Want weet je al met al, heb ik ook zoveel in eigen hand. today We take it away. We nog steeds naar Zandvoortlunch Spiritueel met Greet Vermeulen. Greet, er worden in Nederland heel veel beurzen georganiseerd, hè? spirituele beurzen. Ja. En uh, ja, hoe kan je, dat die vraag is binnengekomen, hè? Uh, hoe je eigenlijk uh, de goede en de slechte uh, paragnoste kan zien, toch? Ja, klopt. Weet je... Uh, ik zeg altijd tegen mensen... Van, als je op een beurs komt... en iemand gaat met z'n kaartjes daar zwaaien... of je kan wel bij mij zitten hoor... dan moet je gewoon hardloop doorlopen. Want waarom moet je... als je zuiver bezig bent... Uh, en je zit daar... mensen gaan trekken? Als iemand bij je moet komen... komt hij toch wel bij je. Dus ik wil mensen heel duidelijk zeggen... durf ook hierin naar je gevoel te luisteren. Ga een rondje of vier, vijf lopen... En kijk, en waar word je naartoe getrokken? Want ik weet zeker dat je dat hebt en dat je daarnaar moet luisteren. En ga niet op iemand af die staat te roepen of kaartjes staat uit te delen. En blijf bij jezelf als je ergens gaat zitten. Ga geen verhalen vertellen. Je gaat bij je medium zitten omdat je iets wil weten. En niet om eerst vooraf informatie te geven. Dus nooit iets vertellen, altijd laten vertellen. Ik zeg altijd tegen mensen die bij me komen zitten... niks zeggen, ik vertel, straks mag je vragen stellen. Maar dat is gewoon even de manier. En ik ga ook aan de mensen zeggen... ik weet dat je met bepaalde me dingen naar een beurs toe komt... en dat je antwoorden wil hebben op misschien wel vragen... waar je geen antwoord op mag krijgen. Ga niet shoppen. En wat is shoppen? Dat je bij vier, vijf verschillende mediums gaat zitten. Je bent een hoop geld kwijt... Als het goed is, vertellen ze allemaal praktisch hetzelfde. En je staat buiten en je gaat je afvragen wie je bent. Want je hebt eigenlijk van alles gehoord, behalve hetgene wat je wil horen. Dus wees trouw aan jezelf en durf echt met je ogen te kijken. En daar wil ik tegelijk nog iets bij vertellen. Als je ook ergens komt en iemand gaat waarnemingen naar je staan doen... terwijl je daar niet om vraagt, snoer gelijk iemands mond. Want je mag nooit in iemands privacy zitten zonder dat die persoon erom vraagt. Ik zal nooit iets tegen iemand zeggen zonder dat daarom gevraagd wordt. Want dat is eigenlijk zo verkeerd. Dat is interessant gedoe en dat mag absoluut niet. Ik zit wel eens op een verjaardag en dan zegt er iemand... ik heb rugpijn, voel je dat? En dan zeg ik nee, want het is jouw rugpijn en ik heb een avond vrij. Want als je op kantoor zit, ga je toch ook s'avonds niet iemand lastigvallen? Dus wees gewoon op je hoede... En ik kan me voorstellen dat mensen het spirituele niet vinden. Want soms vind ik dat ook hoor. Als ik soms om me heen ziet wat er gebeurt. En wie zich uitgeeft voor. En dan denk ik ja, ik kan me voorstellen dat mensen sceptisch zijn. En dat mag. Dat vind ik heerlijk. En ik ga me nooit bewijzen. Maar ik vind het altijd top als mensen zeggen. Ja, eerst iets horen wat ik echt kan geloven. Dan wil ik wel eens nadenken. Want... We zijn af en toe even een beetje in het spirituele de weg aan het kwijtraken. Dat is mijn antwoord op de vraag van de beurzen. Een hele goede vraag, en ik denk dat die ook best wel belangrijk is. Ik heb ook nog een, een korte vraag. Uh, misschien moet ik hem niet stellen hoor. Maar, um, hoe, hoe, hoe kijk jij tegen astrotelevisie? Nou, vind je ergens daar een antwoord op geef? Dan gaan we lekker muziek <laughs> draaien, Greet. <laughs>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 Vroeg me af waar dat een lach. Want zo is het leven. Gelukkig en verdriet. Het werd je gegeven. Maar je wilde het niet. Ben je gelukkig? Of heb je nu spijt?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 Het is uh, alweer uh, tijd om naar het volgende uur te gaan, Greet. En uh, wat uh, kunnen we verwachten in het volgende uur? Nou, hopelijk dat een heleboel mensen toch denken... ach, weet je, ik heb een vraag aan, Greet. Dus laat ik die eens mailen of laat ik eens even bellen. Want ik vind het wel leuk om wat vragen te beantwoorden... maar het lijkt wel of de mensen een beetje angstig zijn. En ik doe helemaal niks en ik vertel niks negatiefs... want daar zit de wereld mee vol. En alles wat ik vertel kan ik in vijf doosjes inpakken. Dus... Kom op jongens, allemaal even bellen, want ik wil zo graag. En dat kan op 023 573 0393. Of je kan een e-mail sturen naar g.vermoelen.meulen. We gaan op naar het tweede uur en dan zien we u zometeen terug in het volgende uur.